Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt ook straks nog een QR-code krijgen met een negatieve test. Het kabinet werkte maandenlang aan een plan voor 2G. Dan zou je alleen nog naar de horeca of een evenement mogen... als je volledig gevaccineerd bent of onlangs corona hebt gehad... Maar minister Kuipers zegt nu, dat gaan we toch niet doen. Voor nu echt uh, gebruiken we het niet en willen we het ook niet inzetten. Uh, er kan een situatie zijn, en dat uh, is eerder ook naar voren gekomen... dat er in de toekomst in een andere setting... we misschien opnieuw daar het gesprek over moeten voeren, maar dan moeten we het dan voeren. Het heeft te maken met een onderzoek van de TU Delft. Daaruit bleek dat het voor de verspreiding van corona op dit moment weinig uitmaakt. Of je met 2G werkt of zoals nu met 3G. En er is nog een reden dat de minister vandaag met dit nieuws komt, zegt mijn collega Albert Bos. Omdat er vanmiddag in de Tweede Kamer over 2G gestemd zou gaan worden. Althans, er lag een motie klaar die het kabinet op zou roepen om dat 2G-plan in te gaan trekken. En de meerderheid van de Tweede Kamer zou voor die motie gaan stemmen. Nederland moet veel meer doen om seksuele intimidatie op de werkvloer te voorkomen staat in een brief van het college voor de rechten van de mens aan vijf ministeries. Er moet bijvoorbeeld verplicht een vertrouwenspersoon komen bij bedrijven, zeggen ze. Ook willen ze dat een nieuwe wet tegen seksueel misbruik sneller wordt ingevoerd. In een huis in Best in Brabant zijn gisteravond een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. De man zou er ernstig aan toe zijn. Wat er precies is gebeurd in het huis is niet duidelijk. Voor zover bekend is er niemand opgepakt. En heb je in je propvolle schoenenkast wel een paar Air Force Ones of Jordans die je kan missen? Jongerenwerker Runel uit Spijkenisse wil ze graag hebben. Hij zamelt sneakers in voor kinderen en jongeren die weinig geld hebben. Deze zijn gedoneerd door een, uh, een jongen van 8 jaar. Um, die zelf naar het jongerencentrum is gelopen. En uh, ja, heeft aangegeven: van ik zag de actie. En ik wilde ook graag doneren, want deze schoenen draag ik zelf niet meer. Ja, De actie van Runel loopt hartstikke lekker. In een paar weken heeft hij al 400 sneakers binnengekregen. Het weer, het is bewolkt, regen, motregen. Maar in de loop van de middag wordt het op steeds meer plekken droog. In het Noordwesten nog wat zon en dan gaat het of negen. En morgen net zoiets als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 Dream Pulling all my legacies, my exes turn to creep. My brother still trapped at OT, that's the only thing he sees. Wishing I still eat mama's rotis, the only thing I need. I need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 Bij mij 106.9. Zie of the light hold my hand and I'll walk with you through the darkest night when I smile I'll be thinking of you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 If not, I'll just die Ik